Vader Bruintjes, wat is daarop voor God en zijn heilige gemeente, uw antwoord? Moeder Bruintjes. Vader Boy. Moeder Boy. Vader Van der Poel. Moeder Van der Poel. Vader Lindeboom. Moeder Lindeboom. Peter Nathanael Bruintjes, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Doe wel bij uw knecht, dat ik leef en uw woord bewaren. Bauke Johannes Boy. ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des Heiligen Geestes. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw weg. Robert Jonathan van der Poel ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leren. Dirk Jan Lindeboom, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des Heiligen. laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Amen, ja, amen.